Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Twitter, waarin de dader van de aanslag in een nachtclub in Istanbul zichzelf filmt. De video zou zijn opgenomen op het Taksimplein in het centrum van Istanbul. De verdachte kijkt tijdens het filmen in de camera, maar zegt niets. De autoriteiten in Turkije zeiden eerder vandaag dat ze de dader bijna hebben geïdentificeerd aan de hand van vingerafdrukken en camerabeelden. Een aantal grote bedrijven in Limburg dreigt in de problemen te komen door de kapotte stuw in de Maas bij Graven. Door een ongeluk met een Duits schip is een deel van het scheepvaartverkeer op de Maas en het Maas-Waalkanaal gestremd. Daardoor is de haven in Born niet bereikbaar. Vooral VDL Netcar in Born is ernstig gedupeerd doordat er geen aanvoer van auto-onderdelen is. In Zwaneburg in Noord-Holland zijn twee meisjes van 11 en 12 onwel geworden... nadat ze drugs hadden geslikt die ze op straat zouden hebben gevonden. Een van de meisjes ligt in het ziekenhuis en is daar slecht aan toe. De andere meisjes in de war. Om welke drugs het gaat is nog niet bekend. De gekleurde pilletjes zaten in een zakje en leken op snoepjes. Bij het hacken van de democraten in de Verenigde Staten... hebben Russen ook gebruik gemaakt van een privéserver in Nederland. Dat meldt de Volkskrant op basis van Amerikaanse experts. Het gaat om een server van een Nederlander... die werkt bij privacyorganisatie Bits of Freedom. De man biedt thuis een server aan die een onderdeel is van een netwerk... dat het mogelijk maakt anoniem gebruik te maken van het internet. In Duitsland is een Syrische asielzoeker opgepakt... die IS zou hebben gevraagd om geld voor het plegen van aanslagen in West-Europa. Ook zou Nederland een mogelijk doelwit zijn. De man van 38 zou van het geld een voertuig willen kopen... en dat willen volstoppen met explosieven. Vervolgens zou hij daarmee op een menigte willen inrijden. De Syriër heeft bekend dat hij inderdaad contact heeft gehad met de IS... maar zegt dat hij het hele verhaal had verzonnen om geld los te krijgen. De man wilde daarmee zijn achtergebleven familie in Syrië ondersteunen. Het weer bewolkt, met vooral in de kustprovincies kans op een bui. Vannacht temperatuur rond het vriespunt, in de kustgebieden enkele graden boven nul. Later vannacht buien met lokaal kans op gladheid. Morgen eerst af en toe zon, later bewolkt en meer buien. Het wordt 3 tot 7 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 Nee, geloof ik geloof ietsje later. Uh, nou, ja. In ieder geval 20 augustus. Dat uh, was op de verjaardag van de opening van de synagoge we Waren daar bloemen gelegd? 17 zo, augustus. 17 augustus, ja, dat klopt. Dat staat ook in de ja. boeken. Um, dus klopt het